De blauwe zaden De vroegere astronaut Matt Melden vindt op zijn land een grote platte steen met merkwaardige inscripties. Als hij met zijn vriend, de generaal buitendienst Stevens, de vondst wil onderzoeken blijken dieven bezig te zijn de steen te stelen. Zij achtervolgen de bende... en ze komen terecht in Jacumba... vlak aan de Mexicaanse grens. Het blijkt dat de dieven daar in een schuur... nog een aantal van dergelijke stenen hebben verzameld. Matt en Stevens weten in de schuur door te dringen... waar zij de ingang vinden van een geheime kelder. Een kelder. Uit licht. Hier, mijn aansteker. Zie je wat... Niets bijzonders. Landbouwspullen. Alleen wel een klein keldertje voor zo'n grote schuur. Klop eens op de wanden. Je, je bent er de plezier in te krijgen. Nee. Helemaal niet. Maar ik weet dat jij hier toch niet weg te branden bent... ...voor je, je alles onderzocht hebt. Zet eens. Er moet iets achter zijn. En geen deur. Dat tussenste bandje lijkt wel vers gemetseld. Met, met, niet doen, idioot. Laten we liever maken dat we wegkomen. Die stank Wat een afschuwelijke stank Met helpen al die greven eens mij Stevens Wat zie je met Stevens Wat is er Stevens Dit is te gruwelijk voor woorden De blauwe zaden Door Paul van Herk Bewerking Tom van Beek Wat heb je? Je ziet op bleek als een lijk. Ik heb hier eigenlijk zwakke zien liggen. Eh, Daar in die hoek. Steek aan, Stevens. Sorry, wat heb, heb je dan gezien? Al. Wacht nog even. Heb je aansteken? Ja. Voor probeer het even. Nee. nog een keer. Brand niet goed, zo. Jawel. Zo, zo. Kijk zelf maar. Die mensen doen geen vliegkaart, hè? Zij de dat niet? Dat moet je zien. Lijken. Stapels lijken. Wat? Het is hier groter dan je zou denken. Met, dat, dat zijn geen lijken. Dat zijn mummies. Die zijn misschien al even dood. En die stank dan? Die herken je toch wel? Lijkenlucht. Laten we eens even verder gaan kijken. Zo. Hier. Is dat ook een mummie volgens jou? Grote hemel. Ligt als mij met die fakkel. Ja, een jonge vrouw. En mooi ook. Zij heeft een afschuwelijke wond in de borst. Het lijkt wel of... ...of het hart eruit gerukt is, ja. Dat lijkt veel op een rituele moord. Wie deed het er toch weer? Als Inca's. inka's? In ieder geval een stelletje godsdienstwaanzinnige. Het heeft waarschijnlijk iets te maken met dat beeld van die blauwe man dat we boven hebben gezien. En met die stenen. Met mijn steen. Mensenoffers. Laten we die mummies ook maar eens even gaan bekijken. We zien hoe die mensen aan hun eind gekomen zijn. Ik denk dat ik het je wel kan vertellen. Laten we weggaan met het voeren het te laat is. Dit is werk voor de federale recherche. Stel eens! Het is al te laat. Ja. We zitten als ratten in de val. Ben jij het met? Uh, is de heer Melden aanwezig? Oh, neemt u me niet kwalijk. Uh, Valerie Rayner hier. Nee, mijn man is niet thuis, maar ik verwacht hem wel in de loop van de dag. Wie kan ik zeggen dat er gebeld heeft? Professor Marcus. Oh ja. Oh ja, natuurlijk. Nu herken ik uw stem weer. Ik ben wat dieper ingegaan op de gegevens, zoals u me die gisteren verteld hebt. Hebt u de schrifttekens kunnen ontcijferen? Dat nog niet, nee. Maar ik heb het... Voor... Ja. Ik heb u gisteren al iets van gezegd. De cultus van de blauwe mannen, het godsdienst, ja, ja. waarbij ook mensenoffers werden gebracht. Als deze eredienst nog ergens gehouden Mensenoffers, zegt u? Inderdaad. Ik wil u niet ongerust maken, maar. Waar zei u ook alweer dat u maar naartoe was? Uh, Jacumba. Bij de Mexicaanse grens. Professor, denkt u dat ik iets moet ondernemen? Het is nog vroeg. Als hij tegen de avond niet terug is, kunnen we altijd nog zien. Ik ben over ongeveer een uur bij u. Dank u, professor. Ik verwacht u. Als al te veel zijn, kunnen we ons eruit schieten. Zo te horen zijn er al te veel. Stil. Ze hebben het buik ontdekt. Ze komen de kelders trap af. Ja, volgens mij moeten ze hier. Licht. Ze hebben zakken bij zich. Een prachtig doelwit hier vanuit de donker. Niet schieten. Misschien vinden ze ons helemaal niet. De muur. Ze hebben een gat gemaakt in de muur. Ja, ze vinden ons niet, zei je toch? Dan moeten ze daar zitten. Voorzichtig. Ze zijn gewapend. Wat je het... We weten dat jullie daar zijn. Wat doen we? Zal er nog een andere uitgang zijn? Hoe wou je daar naar zoeken? Als je licht maakt, krijg je een kogel in je mast. Voor de laatste maal, komt de voorschijn! Of we zullen andere maatregelen moeten nemen. Overgeven. Daar is het nog altijd tijd genoeg voor. Ze komen niet! Die kerels zijn tot alles in staat! Die indruk heb het ook. Maar nou, wacht maar, we zullen ze uitroken. Louis, maak je vuur. Je zakdoek, met. zegt ook voor je mond. Ze menen het, die keels. Ik geloof het ook. Hoe lang zullen we het nog kunnen volhouden? KUH Ik weet het niet. Niet lang in ieder geval. Ik ja. moet jullie dringend aanraden eruit te komen. Met de handen omhoog. Het zijn harde keels. Misschien geen hand voor ogen meer. er ook. We zullen wel moeten, Bert. Kijken wat er gebeurt. Plets is er wel een betere gelegenheid om te ontsnappen. Wat doen we met onze wapens? Mijn geweer hebben ze gezien. Jouw ja, gevolg van niet. Verstop dat oké. Okay. Wie gaat het eerst <coughs> Jij. Jij verdient het om het eerst een kogel in je huif te krijgen. Waren we maar nooit aan dit avontuur begonnen? Veel kunnen ons niet maken. En in ieder geval weet Vel waar ze ons moeten zoeken. Maar dat weten zij niet. Gelukkig niet. Alles was wel misschien ook iets veilig. Goed, ik ga. Ik zal er zo lang mogelijk aan de praat proberen te houden. <coughs> ik geef me over. Dat zal tijd worden! Wat knap en oud hier in die gelder! Ruik, naar boven! Daar is je maat! Maat? Die komt wel, maak je maar niet bezorgd! Hou de wacht bij het luipen, Kijk eens aan de sheriff in hoogst eigen persoon! Inderdaad. En ik heb je nog zo gewaarschuwd niets te ondernemen, maar nee! Meneer was te nieuwsgierig. Meneer was een steen terug. Dat zal jou duur te staan komen, vriend. Ik zou maar niet zo zeker zijn van mezelf. Een sheriff die hult met dieven en moordenaars moet niet zo'n sterke positie hebben. Dieven en moordenaars? Zie je wel? Ze hebben de hele kelder doorzocht. Help! Ja. Integendeel, meneer Welden. Al mijn dorpsgenoten staan achter mij. En nog een groot aantal andere mensen aan deze en aan de andere kant van de grens. Ik bescherm de zeden en de gebruiken van deze streek. Goed, dan zal ik een deal met u maken. U geeft me mijn steen terug en ik zal verder niets tegen u ondernemen. De brutaliteit! Manuel, fouilleer hem en bent hem vast. Hoi, fouilleer hem even vast. Zo. En waar is die andere vent? Nog niks gehoord of gezien. Ze waren er met z'n tweeën, hè? Zei je? Ja, op zijn minst! Zijn jullie met z'n tweeën? Geef antwoord! Oh. Misschien is die andere in de rook gestikt. Ja, dat zou jammer zijn. We hadden andere plannen met jullie. Wat, wat bedoel je? Dat zul je gauw genoeg ondervinden. Dank u dat u zo snel gekomen bent, professor. Wetenschappelijke belangstelling, mevrouw. Is uw man nog altijd niet thuis? Nee. Denkt u echt dat hij in gevaar kan zijn? Het is niet uitgesloten in elk geval. Uh, gaat u toch zitten. Dank u. Is uw man er alleen achteraan gegaan, achter die mensen die de stenen hebben gestolen? Nee, hij is gelukkig in goed gezelschap. Een oude vriend van hem is mee, een vroegere generaal die zijn mannetje wil staan. Gelukkig, dan hoeven we dus niet al te ongerust te zijn. Waar baseert u uw ongerustheid op? Mensenoffers komen in deze tijd toch zeker niet meer voor. Zegt u dat niet te hard, mevrouw? Kijk, de aanbidding van de blauwe god is een cultus die zijn oorsprong vindt in een ver verleden. De laatste, zeg, 1500 jaar is er niet van deze cultus vernomen. Maar... Maar, we hebben er in de laatste tijd wel, hoelang hoe meer gegevens over gekregen. Oh, nog altijd geen reden voor ongerustheid. En wacht even, er zijn de laatste jaren meer stenen gevonden. Stenen met inscripties, als uw man er een heeft opgegraven. En die stenen zijn stuk voor stuk onder mysterieuze omstandigheden verdwenen. Oh. En nu bent u bang? Juist, dat er een groep mensen is die de cultus Pirinei hersteld heeft. Oh. Wie waren en op welke manier? Dat hebben we tot nu toe niet kunnen vaststellen. Uw man zou ons misschien dichter bij de oplossing van het raadsel kunnen brengen. Als. Als hem niets overkomt, wilt u zeggen? Precies. Tot nu toe hebben de eventuele bedrijvers van de cultus hun activiteiten aardig geheim weten te houden. Ik kan me voorstellen dat ze indringers niet ergens zullen waarderen. Maar. Ja, mag ik u iets vragen? Dan ga uw gang. Ze hebben ook een boomwortel meegenomen. De wortel waaronder met de steen gevonden heeft. Wat moeten ze daarmee? Ja. Daar kunnen we alleen maar naar raden. Ik zou u daar geen concreet antwoord op kunnen geven. Het was een dode wortel. Helemaal zwart. Die moet toch al jaren in de grond gezeten hebben, maar hij was niet verrot. Wel giftig waarschijnlijk. Ja, ik heb zoiets gelezen in het artikel in de krantje. Ja. Mevrouw Melden, zou u mij de vindplaats kunnen aanwijzen? Natuurlijk. Ik wil een paar grondmonsters nemen om in het laboratorium te laten onderzoeken. Het zou natuurlijk prachtig zijn als we nog een stukje van die wortel konden vinden. We zullen proberen om de aard van het gif vast te stellen en we kunnen een carbonproef nemen. Carbonproef? Om de ouderdom van de wachtel te bepalen, radiometrische datering. Oh. Uh, hebt u handschoenen? Ja, ja, Wist u mij maar waar het is, dan kunt u snel weer terug om op uw man te wachten. Zo. Zijn de heren weer een beetje bijgekomen? Nou, dat doet me plezier. Ja, want jullie moeten straks goed in vorm zijn voor het grote feest. Loop naar de duivel, man. Jullie gaan naar de duivel. Wat bedoel je? Ik heb jullie gisteren al gewaarschuwd. Jammer dat jullie niet geluisterd hebben. Maar ja, nu zijn jullie een welkome aanleiding voor ons offerfeestje. Offerfeest? Ja. Om de blauwe god gunstig te stemmen. Het hele dorp zal er zijn. En alle boeren uit de omtrek. Goed voor de oogst en zo bij nee, geloof. Ik zal niet toestaan dat er iemand op die manier over onze blauwe god praat. Ons geloof doet wonderen. Maar goed dat, dat jullie nog geen wonderen geloven. Er kan er voor vanavond nog van alles gebeuren. Wat dat betreft moet ik u geruststellen, meneer Melden. We weten dat u uw vrouw hebt gebeld. We hebben onze maatregelen genomen. Hoe weet je dat? Dat is ons ingefluisterd. Door een van de blauwe mannen. Die vent van het hotel... Oké okay, van jullie? Iedereen. Iedereen hier in het dorp. Ik zeg het je toch, en ik waarschuw je meteen, het heeft ook geen zin om te ontsnappen. Jullie zouden niet ver komen. Jij, jullie, jullie geboefden. Kalmend, als jullie waren niet gebonden hadden, dan zouden... Ja, ik kan me voorstellen wat je dan zou. En daarom hebben we jullie juist gebonden. Nou, tot straks, heren. Dan. Zeg, uh, wacht eens even. Waarom moeten wij eraan? Omdat jullie te nieuwsgierig zijn geweest. Daarom, omdat jullie te veel van ons weten. Maar, kunnen wij... zeg, kunnen wij geen lid worden van de blauwe mannen? <laughs> Aardig geprobeerd. Maar ik denk niet dat jullie daar het juiste begrip voor hebben. Voor ons geloof. Je mag meedoen. Eén keer. Vanavond. Om twaalf uur. Hoe... Hoe willen jullie ons uh, offeren? Als jullie goed hebben rondgekeken in de kelder... ...zal je het antwoord zelf wel weten, nietwaar? Nog meer vragen? Loop naar de hel. Wij geloven niet in de hel, meneer Melden. Tot middernacht. Dan komen jullie aan je goddelijke einde. Nou, dat weten we dan, Stevens. Vermoeding eruit... Vel is in gevaar. Wat je zegt. Heb je niet gehoord wat hij gezegd heeft? Ze willen iets ondernemen tegen Vel. En van onszelf maar te zwijgen. Denk, Stevens. Denk maar. Hoe krijgen we die touwen los? En als we los zijn, wat dan? Je aansteker. Stevens. Ik begin me nu toch werkelijk ongerust te maken, professor. Het is al donker en nog steeds niks. Geen telefoontje, niks. Zit u... Waar vandaan uw man gebeld heeft? Niet precies, nee. Maar hij zei, we gaan net naar bed. Ik denk dus vanuit een hotel of een motel of zoiets. Nee. Als dat Jacumba maar een klein plaatsje is... is er kans dat er maar één hotel is. Ja. Als we daar naartoe bellen, heb je een telefoonboek. Ja, hier, alsjeblieft. Nee. Maar kunnen we niet beter meteen de politie inschakelen? Ja, ik heb wel een vriend bij de politie. Maar we zullen toch een aannemelijke reden moeten opgeven... als we een medewerking vragen. Wie je eerst dat hotel maar eens... Ja, als u denkt... Ja, er is inderdaad maar één hotel, alsjeblieft. Dank okay. u. Ze nemen niet op. Probeert u nog eens. Nee, niets. Dat wordt niet opgenomen. Er zit toch niks anders op dan dat we. Stil, wat is dat? Een auto? Is dat uw man? Matt! Nee, het is hem niet. Het is niet de wagen van Stevens. Wie kan het dan zijn zo laat op de avond? Misschien iemand die bericht komt brengen. Doet u niet ieder geval voorzichtig als u de deur openmaakt? Hoor die hond eens te keer gaan? Wie zaten er in die wagen? Hebt u dat gezien? Twee man. Hé, hey, nou zie ik ze niet meer. Professor, ik ben bang. Ik bel Connors. Connors? De inspecteur van politie, dat ik net over had. Kijk, daar sluipt er door de tuin. Op weg naar de achterdeur. Waar is die andere? Kunt u de voordeur zien van hieruit? Nee. O, alsjeblieft belt u toch de politie. Goed. Ik zou zweren dat die vent dan gewapend is ja net de telefoon het toch niet ja wat is het ik weet het niet ik geloof ik geloof dat de lijn dood is ja.